11 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Van de grote pensioenfondsen staat PMT, het fonds voor de metalen techniek, er het slechtst voor. De dekkingsgraad is gedaald naar 84,3%. Pensioenfondsen moeten minimale dekking hebben van 105%. De dekkingsgraad bij PME, het Fonds voor Metaal en Elektro... is gedaald naar 86%. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP... heeft nu een dekkingsgraad van 90%. En Zorg en Welzijn staat op 91%. De daling is onder meer veroorzaakt door de lage rente. Bij een te lage dekkingsgraad... kunnen de pensioenfonds niet langer de loonstijging volgen. De stand van 31 december is daarbij beslissend. De huren in tien regio's met een schaarse woningmarkt mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De Woonbond en de huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen dat besluit van minister Donner. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. De stad was het laatste bolwerk waar strijders van de verdreven... kolonel Gaddafi nog stand hielden. De val van Sirte, die door strijders van de Nationale Overgangsraad is gemeld... is nog niet uit onafhankelijke bron bevestigd. Het consumentenvertrouwen is in de maand oktober verder afgenomen. Toch was de daling volgens het CBS niet zo groot als in augustus en september. De consumenten zijn vooral pessimistisch over de economische vooruitzichten... en houden daarom hun hand op de knip. De werkloosheid is voor de derde maand op rij toegenomen, het CBS. We zien de werkloosheid stijgen bij mannen, vrouwen, jong en oud. En de banenkrimp was vooral zichtbaar bij de industrie, bouw en het openbaar bestuur. Uh, dus eigenlijk over de gehele linie een stijging van de werkloosheid. Er zijn nu 438.000 mensen werkloos, dat is 5,6 procent van de beroepsbevolking. De Belastingdienst heeft vorige maand een fout gemaakt... met het verrekenen van belastingsschulden met de voorlopige teruggaaf. Hierdoor zijn 17.500 huishoudens gedupeerd. Het gaat om mensen die een betalingsregeling hadden getroffen... om van belastingschulden af te komen. Directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst. Als gevolg van een menselijke fout is, er in een, uh, is de bepaling van de groep mensen... waarmee wij gaan verrekenen, wat de dienst uh, altijd al uh, doet, het uh, verrekenen... is ten onrechte deze groep van 7.500 mensen opgenomen. Uh, had niet mogen gebeuren, dat spijt ons zeer. Alle gedupeerde huishoudens krijgen een excuusbrief. En ze kunnen vervolgens aangeven of de verrekening moet worden teruggedraaid. Dan is weer nog wisselend bewolkt, verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag minder buien en meer zon en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droog, een flinke zonnige periode en ook dan een graad of 11. AMB-verkeersinformatie: ah, op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat verknopend Oude Rijn 2 kilometer. En op de A28 utrecht Amersfoort bij Den Dolder ook 2. Dan de A28 verder in de richting van Zwolle tussen het Harde en Wezep 3 kilometer.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 Goedemorgen. Hoe vergadert de Roos van de Woestijn... de Syrische first lady, de vrouw van Bashar al-Assad? Volgt zij haar man in het gewelddadig onderdrukken van de opstand... of vaart ze een eigen koers? De Wereldontvanger rapporteert zo dadelijk over Asma al-Assad. De Documentairemaker Roel van Dalen maakte in 1998 een film... over verstandelijk gehandicapte kinderen met gedragsproblemen. En dit jaar ging hij terug naar de kinderen van toen, nu jongvolwassenen. Ik praat zo met Roel van Dalen over de kinderen van de Honsberg 2011. En nog een documentaire maken te gast, Ditke Mensink. Zij maakten een film over Tony, een man die ter observatie in het Pieterbaancentrum verblijft. Krijgt hij wel of geen TBS? Het systeem van TBS komt steeds zwaarder onder druk te staan vanwege de bemoeienissen van politici. En verdachten willen vaak niet meewerken op advies van een advocaat. Doe digitaal en surf naar degids.fm. Vandaag hebben de grote pensioenfondsen bekendgemaakt... hoe het zit met hun dekkingsgraad. We weten inmiddels dat zij, net als 100 kleinere pensioenfondsen... de kritische 1005% dekkingsgraad niet halen. De Pensioenfederatie waarschuwt dat de pensioenen... daarom mogelijk in 2013 al gekort worden. Kortingen die op kunnen lopen tot maar liefst 15 aan de telefoon Martin van Rooijen. Hij is voorzitter van de NVOG. Dat is de koepel van oudere organisaties. Meneer van Rooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt mij een klap in het gezicht van de pensioengerechtigden nu al dreigen kortingen op pensioenuitkeringen. Dat is, dat is waar. En aan de ene kant begrijp ik dat uh, de communicatie en de informatie... naar de gepensioneerden veel beter moet worden. Maar of dit nou de, de betere communicatie is waar, uh, waar we allemaal voor zijn, betwijfel ik. Want je uh, jaagt mensen natuurlijk enorme schrik aan. Want er is nog geen enkel besluit... Het besluit wordt uh, de laatste dag van dit jaar genomen aan de hand van wat dan de dekkingsgraad is. Dat, uh, dat, is, dat is de metedag. En dan gaat de, de korting eventueel, als dat besloten wordt, in het eerste kwartaal van 2013 in. Maar dan komt die Als volgend jaar de, de rente stijgt en de beurzen weer aantrekken, de, dan kan die dekkingsgraad weer flink omhoog vliegen. En dan uh, zal het dus helemaal niet gekort gaan worden. Ik zeg niet dat dat zal gebeuren, maar de kans erop is natuurlijk uh, uh, aanwezig. We hebben de afgelopen vier maanden ook gezien dat de dekkingsgraad van het ABP van 112 naar 90 ging. Dus in juni was er nog niks aan de hand. Nou, als die dus die beurzen weer aantrekken, wat ze even deden en nu weer even niet, maar over een jaar hopelijk weer wel... Dan is die dekkingsgraad weer boven de 105. En dan uh, is het hele verhaal van de baan. Komen er, dus er al veel ongeruste reacties binnen van uw leden of niet? Valt Wat mee? Of er al veel ongeruste reacties binnenkomen van uw leden? Ja, natuurlijk. Ja, die, die, gaan, die gaan natuurlijk nu komen. Dat, dat zien we op de mail en uh, op de site. Ja, natuurlijk. Dat, uh, en wij zullen er ook een, uh, een antwoord moeten hebben, vooral naar de politiek. En uh, we gaan ook vandaag of morgen uh, een pittige brief schrijven naar uh, de minister en de Nederlandse bank. Want waar we met name uh, uh, niet mee eens zijn is dat men weer besluit voor de tweede keer om de premiedemping toe te passen. Dat betekent dat ze eigenlijk de premies moeten verhogen. Maar om allerlei redenen die ik enigszins wel begrijp vanwege de economische situatie, de eurocrisis, de werkgelegenheid, zit niemand op een premieverhoging te wachten. Maar nou, nou komt die. Uh, in de wet staat dat uh, als er gekort zou gaan worden moet je eerst stoppen met indexeren. Nou, Dat doen we al jaren, dat is natuurlijk vreselijk. De afgelopen jaren is er al niet geïndexeerd. De wet zegt vervolgens dat je dan de premies moet verhogen. En alleen als je dat gedaan hebt, mag je korten. Dan kan het nu niet, nu niet zo zijn dat er niet de premie wordt verhoogd... maar straks wel wordt afgestempeld. Dus dan op laat korten. je al die werknemers die uh, straks ook voor een pensioen... Uh, ja. aan het, die nu ook voor een pensioen aan het, uh, aan het sparen zijn van straks... die laat je alvast uh, datgene betalen aan de pensioengerechten van nu... wat zij tekort dreigen te komen. Nee... Iedere, iedere, die premieverhoging is nodig voor de mensen die nu werken voor de opbouw. En uh, als die premie te laag is, en dat is hij volgens ons... ...die is niet kostendekkend, dat is hij al jaren niet... ...dan moet je de, uh, eventueel de opbouwrechten uh, die men per jaar nu krijgt als actieve... ...die moet je dan bijstellen, bijvoorbeeld van 2% wat die nu is naar 1,8%. Uh, en je kunt ook zeggen, we gaan uh, eerder dan de bedoeling is... ...de mensen voor het aanvullend pensioen uh, langer laten werken. Dus dat het aanvullend pensioen... Uh, in, zelfs eerder in gaat dan gepland. Dus wij spreken volgend jaar al. Alle beetjes helpen. Dat doet men allemaal niet. Misschien gaat men daarover nadenken. Men grijpt gelijk naar een, uh, een pensioenwaarschuwing, een soort uh, verlieswaarschuwing. Mensen, het uh, uh, dak komt naar beneden. We gaan mogelijk uw pensioen met 10. Uh, Riemeren zei gisteren aan 10%. Ik lees in de krant 15%. Gaan we eventueel korten bij sommige fondsen. Dat is natuurlijk dramatisch. En dat kan natuurlijk alleen als je alles hebt gedaan om andere middelen eerst toe te passen. Maar de cijfers zijn natuurlijk ook dramatisch. Kijk naar het PMT: 84,3%. Ja, Metalentechniek. PME, ja. metalen elektro: 86%. HBP: 90%. Zorg en welzijn: 91%. Ja, het is, het is dramatisch. Dus wij zeggen ook eh, niet dat afstempeling als laatste middel. Want in de wet is dat toegelaten. Dus wij, wij hebben ons aan de wet te houden. Wij zullen dus ook accepteren, moeten accepteren, dat er eventueel afgestempeld wordt. Alleen dat is pas over anderhalf jaar aan de orde. Hè, begin eh, 2013. En er kan nog van alles gebeuren. Dus dat, we, dat mensen worden gewezen op de mogelijkheid vind ik op zichzelf wel goed. Maar uh, om nou te zeggen mensen, het lijkt bijna alsof dat ook automatisch gaat gebeuren. Dat gaat, uh, dat gaat me veel te ver. En u vindt dit manieren... bangmakerij meneer Van Rooyen Wat zegt u? Bangmakerij? Nou, uh, een beetje wel. Met name omdat het uh, uh, zo keihard in één keer in de media gegooid is gistermiddag. Uh, en, uh, gisteravond en vanochtend zonder dat, dat er goede onderbouwing is. Ik lees nergens een, een goed verhaal op welke gronden men, behalve de brief van de Nederlandse Bank die ik ook uh, gistermiddag gezien heb maar die is heel technisch en eigenlijk zou de pensioenfederatie en alle pensioenfondsen nu alle gepensioneerden en actieven een brief moeten sturen. Dat noem ik echt de communicatie waarin ze het heel goed uitleggen en ook zeggen dat het voorlopig nog niet aan de orde is. Ik heb dat ook uh, eerder vandaag in de media al gezegd uh, dat uh, uh, het Afhangt van wat er op 31 december gebeurt. Als zondag Sarkozy en Merkel hun nek uitsteken tot een deal komen. Dan stijgen de beurskoersen de komende twee, drie maanden, hoop ik. Of kun je ook verwachten. Komt de rust in de eurocrisis. En, uh, en dat, uh, dat, dat, is het, dat kan daardoor alle, alle, alle. Ja, signalen weer van rood op oranje zetten. Meneer Van Rooijen, u bent voorzitter van de NVOG. Die koepelt dus van oudere ja. organisaties. U gaat een pittige brief sturen namens die NVOG... naar de minister en naar ja, namens de, CSO, de Nederlandse de alle, Bank. Ja, alle, alle oudere organisaties. Ja, en, en ja, wat staat er in die brief? Dat wij met name uh, tegen die premiedemping zijn, dat uh, weer uh, uitstel van premieverhoging, dat is maar een maatregel. Maar daar zijn we zonder weer tegen, hebben we ook vorig jaar de eerste keer gezegd. Ik weet wel dat het uh, niet geldt voor de fondsen die vorig jaar een waarschuwing kregen. Die moeten de premies wel eerst verhogen en dan afstempelen. Maar, maar nu krijgen alle anderen die nu in de problemen komen, dat zijn de meeste grote, die krijgen ook weer een jaar uitstel. Dus dat is, dat is, het, dat is, het, dat is het punt. Wat hoor ik nou op de achtergrond? Ja, dat is een, uh, een klok op de kamer waar ik zit. Ja. Wat een prachtige klok Oh, Het is de telefoon van iemand anders. Ik zit op een andere kamer. Maar dat is dus één ding. Het tweede is, dat is belangrijk, dat de rekenrente... Want de rente, lage rente is de, oorzaak van de, de grootste oorzaak van het probleem. We hebben nu een inflatie van uh, drie, dik 3% in Nederland en 5% in Engeland. En de rente zit daar ver onder. Dat komt omdat die in Amerika op nul wordt gehouden, kunstmatig. En ook in Europa kunstmatig laag. Dat is geen normale rente. En wij zeggen, je moet die pensioenverplichtingen die over 40 jaar gaan tegen de normale rente rekenen. En Dat is, uh, was altijd 40 jaar lang uh, 4%. Nu is hij de swap, de dagkoers. En wij zeggen: neem bijvoorbeeld de rente voor leningen van langer dan 15 jaar looptijd. Want die ligt aanzienlijk hoger. En het gaat over lange termijn verplichting. Dus ja. dat soort punten gaan we ook inbrengen. Meneer Van Rooy, u waarschuwt dus eigenlijk ook de Amerikanen omhoog met die rente. Mag ik u danken? Ja, dank u wel. Para. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem van der Nootje gaat naar Syrië. Je gaat het hebben over Assad? Nee, maar wel over zijn vrouw. Over mevrouw Assad. Asma. Uh, tot het bloedvergieten begon was hij misschien wel de populairste first lady van het Midden-Oosten. Maar ze verdween maandenlang een beetje uit beeld. Alleen deze week dook ze ineens weer op. Ze hield een bijeenkomst met vrijwilligers die hulp verlenen in steden waar geprotesteerd wordt. Mag ik het er straks over gaan hebben? Eerst even over uh, wie dat eigenlijk is, mevrouw al Ja, Ja, een vrij jonge vrouw nog, 36, is ze opgegroeid in Londen. Uh, ze werkte voor haar huwelijk met haar man Bashar... Uh, bij JP Morgan, de zakenbank. Ze is glamorous, zeer chic. Uh, Asma is het, het meest frisse en aantrekkelijke gezicht van de Arabische first ladies. Haar stijl is niet de oogverbindende bling-bling... die zo kenmerkend is voor de machthebbers in het Midden-Oosten. Het is een zeldzame combinatie. Een schoonheid met slanke ledematen en een getrainde analytische geest. Dat komt allemaal uit jouw koker. Pari noemt haar het element van het licht in een land vol schaduwen. Nou, je laat je wel erg meeslepen door mevrouw Al-Assad. Ja, dat komt niet uit mijn koker, maar uit de koker van het modetijdschrift Vogue... Miljoenen lezers over de hele wereld. Uh, en uh, zij schreven een profiel over Asma al-Assad. Dat verscheen net na de eerste grote protesten in Syrië. En de titel van het artikel luidt. Asma al-Assad, een roos in de woestijn. Nou, dat is een heel erg lovend en behoorlijk eenzijdig stuk... over de goede werker van, de, van deze mevrouw. Uh, um, en het tekent ook wel hoe zij een tijd lang... in bepaalde kringen werd beschouwd. Namelijk als een moderne westerse vrouw... die Syrië samen met haar man ja, vooruit zou kunnen helpen. Zou kunnen hervormen. En waar had ze dat imago dan aan te danken? Nou, de familie Al-Assad zou uh, allerlei PR-firma's, uh, lobbyisten, uh, imagoconsultants hebben ingehuurd... om dat Syrische regime een, een, ja, een nieuw en fris imago aan te meten. en Vooral met het oog op de relaties met het buitenland en met het Westen. En Asma die speelde daarin een belangrijke rol. Uh, ze gaf bijvoorbeeld een paar jaar geleden een interview aan CNN over de situatie van de Palestijnen. En Asma ging toen ook in op de benarde positie van de Arabische jeugd. 300 miljoen mensen leven in het Midden-Oosten... waarin 60% van hen onder 25 Dus so we hebben een kans en een challenge. De kans is om te zorgen dat ze in het future geloven... dat ze het als een spannende kans feel dat ze hebben. dat ze kunnen Ja, Mevrouw Assad die zei tegen CNN... 60% van de bevolking in het Midden-Oosten is jonger dan 25. Dat is voor ons een kans... En een uitdaging, we moeten ervoor zorgen dat de jongeren geloven in de toekomst... dat ze het zien als een opwindende kans... en het gevoel krijgen dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Het is eigenlijk een beetje pijnlijk om te horen, hè? Terwijl haar uh, echtgenoot de Syrische jeugd neerknuppelt. Ja, nu is dat wel pijnlijk, maar dit interview is uit 2009... Uh, en toen ze dat interview gaf, was ze heel druk bezig met haar stichting voor ontwikkeling in Syrië. En daaronder valt onder andere Shabab, hè, het Arabische woord voor, uh, voor jeugd. Dat is een organisatie die probeert iets te doen aan de grote jeugdwerkloosheid in Syrië. Ja, Shabab organiseert onder andere uh, stages. Nou, dat is echt uniek in Syrië. En verder ze, geven ze workshops zoals acteerlessen. Uh, die gebruiken ze als sollicitatietraining. Van alles om de jeugd meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Nou, voor de onrust in Syrië vertelde Pieter Harling van de... International Crisis Group, al dat de, de werkloosheid destabiliserend werkt. Maar volgens Harling had Asma al-Assad de slagkracht om daar iets aan te doen. In particular through initiatives taken by the, the first lady in Syria is an attempt to perhaps circumvent... Ja, dat, dat uh, staatsapparaat van Syrië is volgens Pieter Harling heel erg log. Dat laat zich niet zo snel bijsturen. En de first lady die had een manier gevonden ja, om die bureaucratie te omzeilen. daar Asma al-Assad, de vernieuwer. Ja, als het dan echt een vernieuwer of hervormer is, dan moet ze invloed hebben... Maar... Hoeveel invloed heeft ze? Nou ja, als echtgenote heeft ze natuurlijk invloed op, op haar man. Hè, de, de president. En ja, die, die, die president die, die werd ook echt beschouwd als een vernieuwer. En dat, dat beweert de Amerikaanse professor uh, David Lash, de biograaf van, uh, van Bashar al-Assad. Althans, tot 2007. En daarna zag professor Lash een verandering optreden. Hij started to believe to the sycophants around him that had been praising him for years. And this is again very typical of even the most welintened authoritarian leaders. They start to believe the press. En de propaganda dat het regime zelf genereert. Ja, volgens professor Les begon de president al die, die, die propaganda om hem heen, van zijn regime zelf te geloven. En ja, hij zegt, veel autoritaire leiders met goede bedoelingen... die vallen in dezelfde valkuil, zegt Les. Ze, vallen, ze willen het systeem veranderen, maar uiteindelijk worden ze, ja, uh, verandert het systeem hen juist. Um, en de president ja, die is ook omringd door machtige familieleden... die helemaal geen hervorming willen, zoals daar is uh, zijn broer Maher. Die staat erom bekend dat hij uh, die protesten zo bloedig neerslaat. Uh, zijn zus Bushra, die niets op zou hebben met, met de first lady en al haar positieve PR- en media-optreders. En daar was dan ook ja, de laatste tijd ook helemaal geen sprake van. Maar je vertelde in het begin dat ze onlangs weer is opgedoken ergens. Ja, uh, de Independent schreef daar een stuk over. Uh, um, Asma Al-Assad had een aantal hulpverleners uitgenodigd... bij haar in Damaskus. Uh, vrijwilligers die in, in, in de steden waar zoveel geprotesteerd wordt... waar doden en gewonden vallen, uh, die gewonden helpen. En de First Lady wilde van deze hulpverleners weten... hoe ze hun werk doen en uh, welke risico's ze daar lopen. Ja. En één anonieme vrijwilliger die zegt in de krant... we vertelde haar ook over de veiligheidstroepen... die demonstranten aanvallen en, en gewonden uit auto's slepen... zodat ze niet naar het ziekenhuis kunnen om, uh, om geholpen te worden. Maar van mevrouw Assad kwam geen enkele reactie. Het leek haar helemaal niets te doen. Dus nu kun je afvragen... Hij had ze anders kunnen reageren. En als ze dat al zou willen, ja, dan kan ze misschien wel helemaal niet uit de band springen. Want dat zal dat regime niet toestaan. En ik denk dat je kunt zeggen uh, dat Asma zat, de roos van de woestijn verwelkt is. Ja, water watergever lijkt me ook niet te helpen in dit geval. Hartelijk dank, Willem Frank De Nood. Graag tot volgende week. Kempie, dat is een rapper. Die doet het samen met Lucky van de derde. En Lucky Fans is een singer-songwriter in Amsterdam. Een ontzettend leuke jongen die heel goed muziek maakt. Diana het nummer.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 Laat me voelen als een milleans, so of van ik voor kinderen een huis en een tuin. Met jou alleen, oe be, oe Ik weet het zeker sinds je naar me kijkt. Al was het even, het is alsof je zei vanaf nu wil ik alleen nog maar jou. Oe be, oe je, yeah. ja bae. oe Je bent degene waar ik zo lang op wacht.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 Jij bent degene die zo lekker lacht. Oh, Diana, Diana, mijn schat. Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, Soms zegt hij Dianne en soms zegt hij Diana. Ja, leuk nummer, Lucky Fans. Vader, Nadio Hui. Hey, Michael. Ja, wat is nou jouw allergrootste droom voor later? Mijn grootste droom is dat ik een, een grote pelmogini uh, krijg. Ja. <laughs> met een zwembad erachter. Ja. En een, een villa. Net zo in de dazen en Met een zwembad erachter en een zwembad binnen het huis. En denk je dat het ook gebeurt? Nou, ook in een normaal huis was maar een grapje van toen net. Nou, ik, ik ga gewoon in een huis wonen. Michael, een van de bewoners van de instelling De Honsbergen in 1998. Roel van Dalen maakte toen een documentaire over de verstandelijk gehandicapte kinderen met gedragsproblemen die hier worden geholpen. En in 2011 ging hij terug naar de kinderen van toen. Ze zijn nu jongvolwassenen. Deze nieuwe documentaire wordt in twee delen uitgezonden. Het eerste deel zondag om vijf voor negen op Nederland 2 en het volgende deel de week erop. Documentairemaker Roel van Dalen is mijn gast. Goedemorgen meneer van Dalen. Hallo. We worden net in het fragment Michael dus, Die 15 uh, was dat uh, toen hij zijn droom uitsprak om later in een eigen huis te gaan wonen. Hij is nu 28. Is die droom werkelijkheid geworden? Hij woont in een eigen huis, ja, in Tilburg. In Breda, ja, ja, ja. In Breda. En uh, kan hij dat helemaal alleen aan? Nee, het is nou begeleid. Hij, ik denk dat hij wel heel veel zelf kan. Maar er zijn nog een paar dingetjes waar hij moeite mee heeft. Zoals uh, dingen op orde houden en dingen onthouden. En opruimen is soms moeilijk. Maar hij kan heel veel zelf. En ik, hij, hij denkt zelf ook dat uh, als hij um, uh, een relatie krijgt... wat hij heel graag wil... Dan, uh, dat hij dan wel zonder leidings, zoals hij het zelf noemt, uh, kan. Maar ja, een relatie krijgen dat is voor hem een beetje moeilijk, zag ik in de film. Want er is niet iemand die de meisjes aanspreekt. Nee, dat is natuurlijk heel lastig als je verstandig gehandicapt bent. En uh, dat, dat is heel moeilijk om een relatie te krijgen, ja. Bijzonder idee eigenlijk, om de kinderen van toen weer op te zoeken... en te kijken hoe het ze vergaan is. Maar het is vaker gebeurd, hè? De ja. documentairemakers hebben dat in Engeland uh, met name vaker gedaan. Ja, Seven Up hè, van Michael Apted, de beroemde serie... die heb ik natuurlijk ook in het achterhoofd gehad... toen ik uh, me bedacht dat ik nog een keer wilde teruggaan. Alhoewel iedere vergelijking daarmee nogal aanmatigend is, vind ik. Maar het is natuurlijk ontzettend mooi om uh, de sprongen door de tijd te maken. In dit geval 13 jaar. Dat, is de, dat, dat geeft zo'n enorme dramatiek aan zo'n programma. En was het makkelijk te realiseren? Uh, het, nou, het, idee, het idee op zich natuurlijk wel. Eigenlijk, eigenlijk al die tijd hebben mensen mij altijd gevraagd... hoe het met die kinderen is gegaan. En uh, op een gegeven moment, ik denk na acht, negen jaar... toen begon het idee zich in mijn hoofd te... Uh, uh, kreeg dat vorm om uh, weer eens naar ze terug te gaan. Maar de financiering was toen heel lastig. En met uh, behulp van uh, IDTV Docs, mijn producent... is dat echt uh, op een gegeven moment wel gelukt. Maar toen was het dertien jaar later. Die ja, iPhone staat nog aan. Nee hoor, het oh. staat altijd aan. Ik moet hier bereikbaar zijn natuurlijk. En er kunnen allerlei <lacht> dingen gebeuren in dit programma. Ik heb geen uifverbod, nee hoor. <lacht> Niks aan de hand. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat, die, dat die jongeren... van destijds de moeite mee hadden. Dat ze niet mee wilden doen. Um, dat ze nu moeite ja. hadden om mee te doen, wil ja. je? Nee, nee, geen zin. Iedereen nee. wilde meedoen? Uh, nou, er waren twee. Eentje heb ik er niet kunnen vinden. Dat spoor liep gewoon dood. En een ander jongetje, die wilde niet meer meedoen. Die wilde gewoon niet meedoen. Dat was, ja. Maar zes van de acht deden dus wel mee. En dat was eigenlijk ook wel ruim voldoende. U volgt die zes kinderen van toen. En voor hen is het bijna allemaal gelukt uh, om zelfstandig te worden? Want dat was een droom destijds al. En bij de een is dat beter gelukt dan bij de andere, zag ik. Kon u voorspellen hoe het met de kinderen zou gaan eh, in 1998, toen het eraan begon? Nee, dat was... Dat, nee, dat, ik, ik wist zo ontzettend weinig van de problematiek af. En, en de, de problematiek was de, ook zo ontzettend groot en zwaar, dat eh, het toen niet in mijn hoofd opkwam om, om te denken van ik moest nog eens naar ze, naar ze terug, teruggaan. Maar... Um, ik was wel somber, kan ik me herinneren, over veel uh, kinderen. Over een behoorlijk aantal van die hoofdpersonen. Dat, er, dat het überhaupt zou lukken om een soort van zelfstandig leven vorm te geven. Dus ik heb al die tijd wel redelijk contact met ze gehouden. Zo één keer per jaar of één keer per twee jaar. Um, en ik verbaasde me wel, van, ik stond wel verbaasd over de levenskracht om uh, uh, uh, om toch met vallen en opstaan en met de uh, handicaps die ze hebben toch dat dat een soort van zelfstandig leven vormt en heeft. nu dat was dat is niet al alleen zomer natuurlijk want er waren ook hulpverleners en er waren artsen, psychiaters. ja dan bijvoorbeeld over boys als als iemand boyke, die boyke. boy die, die ging opgroeien voor gal voor galgen rat. ja ja zo zag het er naar uit ja ja. En dat is niet het geval gebleken. Nee, hij was, ook, hij was ook degene die het meest gemotiveerd was om mee te doen. Omdat hij het beeld wat van hem was blijven hangen in 1998... dolgraag wilde rectificeren. Omdat het goed, zo goed met hem ging. Hij is een voorbeeld van een jongen die een, echt een enorme innerlijke power heeft... Om, uh, om dat zelfstandige leven vorm te geven. En dat is echt heel ontroerend, vind ik. En dan Niels... Niels, de ouders van Niels die vonden het destijds moeilijk om te accepteren... dat hun zoon nooit mee zou kunnen komen. En als buitenstaande zie je niet echt dat hij licht verstandelijk gehandicapt is. Het is een heel vrolijk, vriendelijk jongetje. Ja, maar dat is ook een moeilijkheid bij veel uh, uh, verstandelijk gehandicapte kinderen... Die, die geen Mongoltjes zijn. Je ziet het niet. Dus ze worden continu te hoog aangesproken. Ze daar, waardoor ze continu in de problemen komen. Want ze moeten eigenlijk, als vanzelfsprekend, proberen ze zichzelf te verbergen te verbergen dat ze ergens moeite mee hebben, waardoor ze altijd in de problemen komen. En voor ouders is dat natuurlijk onverdraaglijk, want die zien hun kinderen continu tegen een muur opbotsen. Die ouders van, van deze jongen, van Niels, die zeiden mij ook wel eens... Uh, God, ik wou dat het een mogaltje was geweest, dan, dan, dan zien de mensen tenminste dat er iets met hem aan de hand is. Mm. Dat is. Natuurlijk een tamelijk hartverscheurende uitspraak. Ik vond het bijzonder om te zien met hoeveel begrip en liefde die hulpverleners hun werk doen. Met al die kinderen, die, ja, die vooral Celine bijvoorbeeld... die was totaal niet aan te pakken in het begin. Nee. Die spuugde, nee. sloeg. Haar pleegouders ook werden ja. geslagen. Ja, ja. En dan, dan toch rustig blijven en kalm blijven en niet kwaad worden. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is echt zo moeilijk. Ik, ik heb het ook gehad toen ik haar voor het eerst ontmoette. Toen dacht ik van, nou, ik kan toch wel redelijk met kinderen omgaan. Dus ik ging naast haar zitten... En ik kreeg onmiddellijk, een. toen ik er gedag had gezegd... kreeg ik een klodder uh, spuug in mijn gezicht. En uh, het eerste wat ze tegen me zei was, lulroel. Maar het is later goed gekomen. Maar het is later goed gekomen, <laughs> ja. ja. Uh, niet met iedereen. Of goed gekomen, nou, ik zou niet zeggen dat het goed gekomen is. Maar ze is rustiger geworden. En nou, ze spuugt niet meer, dat Ze, ze spuugt ik. niet meer en nee. ze slaat niet meer, nee. nee. Schijnend voorbeeld is dat van uh, Stefanie... die destijds ondanks twijfels bij hulpverleners... over de opvoedingssituatie thuis toch terug mocht naar moeder... En dat is eigenlijk helemaal misgegaan. En dat vertelt ze nu in dat, dat, dat deel 2 wat gemaakt is. De 2011 versie. Ja. En, en ja, dan denk je... Hebben die opvoeders, hebben die deskundigen dat nooit kunnen zien? Nou weet je, ik ben daar heel dichtbij geweest destijds. De, de, de, de, om nog even heel duidelijk te schetsen. De, de, de, de, de familie is heel zwak. De moeder is ook verstandelijk beperkt. En er was een vriend in het, in het spel van die moeder, die was ook, uh, nou laat ik zeggen, niet helemaal goed uh, uh, niet helemaal verantwoordelijk. En het was een duivels dilemma om dat meisje terug te laten gaan naar huis of er in het verpleegde zin te plaatsen. Er is geen goede oplossing voor zoiets. Dus er wordt met heel veel uh, moeite uh, in die hondsberg wordt gewikt en gewogen om wat is nou het beste voor dat kind? En dan besluiten ze uiteindelijk om dat kind terug naar huis te laten gaan. Of Voor die hondsberg was dat de, volgens mij de beste beslissing. De beste van alle slechte beslissingen. Maar vervolgens laten die mensen van de hondsberg dus dat kind los... en komt dat kind weer in huis. En moet jeugdzorg dat gezin begeleiden. Wat ook gebeurd is, wordt mij nu ook van alle kanten verteld... Maar daar is het helemaal misgegaan. Uh, dat ze uh, werd opgesloten uh, in de Kamer, dus die zo, vader... Ja, dat is die vader, ja, en, en, en mishandeld werd. En, uh, en ja, je vraagt je af, ik weet dat niet... wat, wat er in godsnaam uh, daar gebeurd is qua begeleiding... ik uh, bedoel, qua, qua jeugdzorg, dat het mogelijk is geweest... dat zo'n meisje zes weken lang opgesloten wordt... en dat dat door jeugdzorg niet is gezien... dat is toch op zijn zachtst gezegd pijnlijk te noemen. Nog één vraag, hoe zit het met uw invloed? Want Niels bijvoorbeeld stond al jaren op de wachtlijst... voor een vast contract... En nu de documentaire krijgt hij in één keer een contract aangeboden. Is dat de macht van de camera? Nou... <laughs> dit zou ik geheim houden. Nou, ik heb, er wel, ik heb er wel een paar gesprekken over gevoerd. Ja, Ik vind soms dat je de werkelijkheid wel een beetje mag helpen. Ik heb niet zoveel uh, respect in die zin voor de werkelijkheid. dat ik, ik vond het fijn om hem te helpen. Echt prachtig. Prachtig gemaakt. En heel ontroerend om te zien. Dank Hartelijk dank, documentairemaker Roel van Dalen. Nogmaals, de nieuwe documentaire serie Kinderen van de Hondsberg 2011... is deze zondag en volgende week zondag te zien om 5 voor 9 op Nederland 2. Zijn Nederlandse vrouwen lui en mutsig of klopt dat beeld niet? Onderwerp van het Joop-debat. En gaat het TBS-systeem onderuit door de bemoeienissen van de politiek? Dat zometeen nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. De stad was het laatste bolwerk waar strijders van de verdreven kolonel Gaddafi nog stand hielden. De val van Sirte is nog niet officieel bevestigd. Verslaggevers in Sirte zeggen dat de beslissende aanval vanochtend rond 8 uur werd geopend... en dat de strijd al maar anderhalf uur voorbij was. Militairen van de Nationale Overgangsraad gaan op dit moment van huis tot huis om Gaddafi-getrouwen op te sporen. De huren in tien regio's met een schaarse woningmarkt... mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De Woonbond en de huurdersvereniging Amsterdam... hadden een kort geding aangespannen tegen dat besluit van minister Donner. Maar ze hebben het verloren. Van de grote pensioenfondsen staat PMT, het Fonds voor de Metaal en Techniek... er het slechtst voor. De dekkingsgraad is gedaald naar 84,3 procent. Ook de dekkingsgraad bij onder meer het ambtenarenfonds APP... en het Fonds Zorg en Welzijn ligt ver onder de de meeste 105 procent. En die daling is onder meer veroorzaakt door de lage rente. En bij een te lage dekkingsgraad kunnen de pensioenen... niet langer de loonstijging volgen. Stand van 31 december is trouwens daarbij beslissend. En de internationale troepenmacht KFOR is in het noorden van Kosovo... bezig met het opruimen van Servische blokkades. Daarbij worden tientallen panzerwagens ingezet... en de militairen gebruiken traangas en pepperspray... om bewakers van die blokkades in Kosovo te verdrijven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Maars en Knoop het Oude Rijn 2 kilometer. De linker is ook eens dicht door een kapotte auto. En ook op de A2, maar dan Eindhoven-Maastricht tussen Weert Noord en Kelpen 3 kilometer door een ongeluk. A12 Den Haag-Utrecht. Voor het knooppunt Gouwen, 4 kilometer door een ongeluk, twee rijstokken zijn er dicht. En aansluit op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen de knooppunten Sint-Annebos en Galder, 3 kilometer. Oh. Ja, <tie> <tie> Dit is de gids fm Met Felix Mulders. Curseep. Bora Bleckenhorst zoekt in de media naar opmerkelijke berichten. De Deborah, goedemorgen. Wat heb je gevonden? Goedemorgen, Felix. Uh, ben je gisteren veel buiten geweest? Wellicht? Ja. ja, lange wandelingen gemaakt? Dat niet, maar ik heb wel een plens regen op mijn kop gekregen. Ja. Nog andere bijzondere Dat dingen gezien? Uh, ja, paddenstoelen. Ja, paddenstoelen. Ja, nou ja. Kijk, als het regent, uh, kom je vaak namelijk ook soms wel eens een regenboog tegen. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen vandaag. Want uh, in het AD staat echt een prachtige foto. Werkelijk. Van een dubbele regenboog zelfs. Hij is gemaakt langs, uh, langs de lek bij Jaarsveld. En je ziet een uh, ja, heel donkergrijze lucht. Met wat lichte plekken hier en daar. Dan heb je links een weiland, rechts een weiland. En precies in het midden loopt dan een weg. Met daarop uh, ja, toch een heel eenzame wandelaar. Maar boven zijn hoofd die donkere hemel zie je dan vervolgens ja, dat geweldige schouwspel van kleuren. Het is uh, ja werkelijk echt een uh, perfecte regenboog. En het enige wat je nu eigenlijk even moet doen is zoeken naar de pot met goud. Maar ja, die zou je wellicht wel niet vinden. Uh, ja, zoals ik al zei, de regenboog, die, die zie je natuurlijk op regenachtige dagen. Ja. Maar daar komt nu een eind aan, want het wordt kouder en droger. En als ik kou zeg, dan roep jij direct... Strooizaat. Ja, klopt. In Nijmegen <laughs> is namelijk uh, gisteravond al gestrooid op de bruggen en viaducten, meldt het AD. Preventief natuurlijk, moet gezegd, maar wel met de strenge winters van de afgelopen jaren in het achterhoofd. Dit keer geen tekorten of uh, onbegaanbare wegen, want de gemeente is werkelijk op alles voorbereid. Er is extra zout ingekocht en er zijn zelfs nieuwe wagens aangeschaft die het gaan moeten uitrijden. Ja, van Nijmegen dan een uh, klein stukje omhoog naar de Noordoostpolder. Want ook daar is het strooisout ja echt waar, rond deze tijd van het jaar al het gesprek van de dag. De gemeente Noordoostpolder heeft namelijk besloten helemaal niet meer te gaan pekelen op de Troatards trottoirs en voetpaden. En dan kan je natuurlijk zelf gaan strooien, maar dan moet je wel wat geld meenemen, want de gemeente heeft ook maar meteen besloten geen gratis zout meer uit te delen. Een tripje naar het gemeentehuis met je emmertje wordt dus voortaan een omweg naar de bouwmarkt of naar elke andere plek natuurlijk waar het zout wordt verkocht. En dan, ja, Felix, je hebt vast nooit met haar gespeeld, maar je kent haar wel. Ja, benieuwd. Barbie, you're beautiful. You make me My Barbie doll is really real. Ja, Barbie, wie kent er niet. In 1959 zag ze het uh, levenslicht. De bekende speelgoedpop natuurlijk, die samen met vriend Ken menig meisjes hart sneller heeft doen kloppen. Maar Barbie is tegenwoordig helemaal zo lief niet meer. Want wat heeft ze gedaan? Ze heeft gewoon de haar afgeknipt en roze laten verven. Een luipaardlekking aangetrokken. Oh. En, jawel, let op, zich laten tatoeëren. Tatoeëren? Ja, en dat gaat veel ouders toch echt te ver. Grote bloemen en Japanse figuurtjes zijn te zien op de armen, nek en het bovenlichaam van Barbie. En ik heb... Zelfs ja, wat plaatjes ontwaart op Barbie's linkerborst. Echt waar. Volgens de ouders worden kinderen zo aangezet zelf ook tatoeages te nemen. En je kan haar dan net zo goed eigenlijk meteen maar een sigaret en een pintje geven. Zo luidt het commentaar. Nou, de makers van de pop die begrijpen helemaal niets van die ophef. Want volgens hen geeft Barbie zo meisjes de kans zichzelf uit te drukken. en vooral heel creatief te zijn. En als je zelf ook even wil kijken hoe wreed Barbie er nu uitziet... dan moet je toch echt even surfen naar de website van de Belgische krant, De Standaard. Ik hou van smurfen. dames binnengekomen, die wilden meteen gaan line, line dansen onder het nummer van John Fogerty I don't care. Het is jammer dat jullie dat niet deden. Ja, jammer hè? Ja. We, We zijn, zijn hier voor serieuzere serieus... zaken. We zijn hier voor serieuzere zaken, toch? Dat wou ik net zeggen. TBS-stelsel staat namelijk weer eens een keer onder druk. En door na elk incident met een TBS-er op proevenlof om opsluiting en garanties te vragen... maken politici het TBS-stelsel kapot. Al dus Ivo van Kuik, vicepresident van het Hof in Arnhem, gisteren in de Volkskrant. Een rechter besluit om TBS op te leggen op grond van een rapport van het Pieter Baan Centrum. En de documentaire Tony, volgende week donderdag op televisie... biedt een uniek inkijkje in hoe dat in zijn werk gaat. In de studio Ditke Mensink, de maakster van de documentaire... en Petra Breukink, de advocaat van Tony. Dames, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. U hebt voor de film Tony, de hoofdrolspeler, Tony zeven weken lang gevolgd in het Pieterbaancentrum. Wat gebeurt er nou precies? Hoe komen ze uiteindelijk tot het advies? Um, nou. De verdachte wordt binnengebracht en die wordt zeven weken onderzocht... door een klinisch psycholoog, door een psychiater. Er wordt een milieurapport van hem gemaakt. zijn dus levensverhaal wordt onderzocht en opgeschreven. En in die zeven weken probeert dat onderzoeksteam... hij wordt ook geobserveerd, hij leeft in een groep. En al die observaties samen, daarvan wordt een rapport gemaakt... en er wordt een diagnose gesteld. Er wordt gekeken of de diagnose in verband houdt met het delict... en vervolgens wordt gekeken of er veel risico is voor hem om terug te keren. En, uh, en dan wordt er uh, ja, eigenlijk een advies aan de rechter gegeven... of deze man toerekeningsvatbaar was. Of en de... dat kunnen ze allemaal in die paar weken doen? Ja. Mevrouw Beukink, de advocaat, heeft Tony de film zelf gezien? Ja, hij heeft uh, eergisteren de film zelf gezien... In samen uh, of samen met de psychiater, de psycholoog... en ook de producent van de film, Pieter van Huisteen. En wat vond u ervan? Ik heb hem vanochtend uh, kunnen spreken en uh, het was voor hem dus de eerste keer dat hij hem zag. Wij hadden hem tijdens de première al gezien op het uh, Utrechts Filmfestival. Hij vond uh, de film uh, mooi en een goede inkijk geven in uh, de situatie. En hij was vol lof over uh, dit Mensink. Waar mensen, je komt niet zomaar in dat Pieterbaancentrum terecht. Nee. Uh, daar moet je wel wat voor op je kerstok hebben. Wat heeft Tony in dat geval allemaal misdaan? Uh, Tony is een veelpleger van uh, gewelddadige overvallen. Uh, hij had al voordat hij in het Pieterbaancentrum kwam, al 17 jaar straf achter de rug. Uh, is toen opnieuw in de fout gegaan met vijf gewapende overvallen. En kwam toen uh, in het Pieterbaancentrum terecht. Nadat hij al in uh, veroordeeld was tot negen jaar uh, gevangenisstraf. plus TBS met dwangverpleging. En die TBS die was geadviseerd op uh, grond van een ambulant onderzoek. En, een ambulant onderzoek dus gewoon... Nou, dat betekent gewoon dat de psycholoog en de psychiater de verdachte opzoeken in de cel. En dat volgens mij is twee gesprekken of zo. Ja, in het Huis van Bewaring wordt dan een, een, een onderzoek gedaan... door twee verschillende onderzoekers, twee verschillende gedragdeskundigen. En die hebben in allebei in eerste aanleg al geconcludeerd... tot een tbs-dwangadvies. Ja, en uh, nou goed, hij ging in hoger beroep. En in dat hoger beroep heeft hij ook gevraagd... om een, een hernieuwd onderzoek in het Pieterbaancentrum. Dus dan echt zeven weken. En, uh, en dat heeft hij gekregen... Met als resultaat? Met als resultaat dat hij uh, strafvermindering heeft gekregen, maar wel de tbs. Als je nou zo lang dicht op zo iemand zit, hè, dan, dan ga je je vaak zijn lot aantrekken. Was dat in het geval van Tony ook het geval? Nee. Nou, dat was eigenlijk gemengd. Uh, ik vond het heel aangrijpend om in die zeven weken te zien... dat een man die ik aanvankelijk heel aardig vond en sympathiek... waar ik mee kon lachen, als het ware... Uh, dat hij helemaal versnipperde. En uh, die ik aan het einde uh, bijna opgaf, omdat ik dacht van, nou, dat ik weet niet of dat nog goed komt. En, uh, hoezo dan was hij zo teleurgesteld over het advies? Of, uh, nee, nee, nee, het is gewoon dat je heel goed gaat zien in die loop van die zeven weken dat het niet helemaal klopt. Uh, dat hij. Uh, want hij praat niet alleen uh, over zichzelf en over zijn jeugd, maar ook over zijn delicten en ook over hoe hij daar zelf op terugkijkt. En daarin zit precies de crux waarin je op een gegeven moment gaat merken van uh, ja, dat is toch niet uh, zoals ik het zelf, uh, zelf als referentie neem, mm. hoe ik zelf ben of hoe ik weet dat anderen zijn. Tony die wilde absoluut geen TBS opgelegd krijgen. En je ziet ook steeds vaker dat advocaten hun cliënten adviseren niet mee te werken aan een onderzoek. Om zo namelijk TBS te ontlopen. Wat heeft u geadviseerd, Antoni? Ja, ik denk dat dat treedt in mijn uh, beroepsgeheim. Maar ik denk dat er ook één... Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Want ik Wat zou eigenlijk... u hem adviseren als hij nou een keer bij u zou komen? Te het nou kijk, ik kreeg Tony... Uh, in, in de hoge beroepszaak heeft hij verzocht om mijn bijstand. Dus er lag al een vonnis van de rechtbank... waarbij een dubbelrapportage lag... met het advies TBS met dwangverpleging... en een gevangenisstraf van 9 jaar. En het was Tony zelf... en dat heeft hij ook op de openbare terechtzitting aangegeven... die graag een klinische observatie wou. Dus zeven weken lang. En dat... Het lijkt een paar gesprekken, maar het is super intensief wat er gebeurt in het Pieterbaancentrum. Dat heeft u nu voor het eerst gezien of uh, wist nee. u dat al? Ik heb voor het eerst gezien wat er echt achter de deuren gebeurt. Want dat, ik heb het gisteren verwoord uh, uh, naar een collega. Als een soort stage hebben we... Door deze film kunnen we een soort stage lopen. Wat gebeurt er nou achter die deur? Want als advocaat kom je niet verder dan de spreekruimte. Een rechter krijgt een advies van het Pieterbaancentrum. Dat is een lijvig advies. Een officier ook. Maar echt daadwerkelijk zien wat daar gebeurt. En hoe, de, hoe dat op de groep gaat. Dat heeft Ditke mogelijk gemaakt met haar maar film. in zijn algemeenheid zou je cliënten in de toekomst aanraden... om van TBS af te zien? Is dat mogelijk? Is. Ik denk dat je het heel individueel moet bekijken, per cliënt. Elke cliënt is verschillend, maar het probleem is dat in Nederland... TBS heeft geen einddatum, dus daarom staat dat zo in schril contrast tot een lange gevangenisstraf, want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Bij een TBS ben je dat niet. En wat we krijgen is als er weer uh, slecht nieuws in het nieuws komt, dus er gebeurt iets met een TBS'er op verlof, dan staat de politiek vooraan uh, bij de microfoon om wat te zeggen. En dan komt het, dus dat snap ik wat meneer uh, Van Kuiken ook zegt, dan staat het hele stelsel onder druk. Want dat betekent hoe meer negatieve publiciteit, hoe minder verloven er worden aangevraagd, dat stagneert. En dan betekent dat als je geen verlof hebt, kun je niet naar buiten. Dus uiteindelijk worden de TBS-tijden uh, uh, veel langer. De tijden dat iemand in een TBS-verpleging zit. En omdat het zo onduidelijk is, durft niemand meer mee te werken. En ik zou absoluut niet kunnen zeggen... ik ze, zal nooit iemand adviseren mee te werken. Maar uh, ik denk dat je het heel individueel moet bekijken per zaak. Meneer Mensik, u organiseerde twee weken geleden in Utrecht een bijeenkomst... rond de première van uw film over Tony. Voor veel mensen die werkzaam waren in de TBS-wereld gebeurde dat. Wat was daar de teneur? De teneur is eigenlijk dat iedereen heel blij is met het TBS-stelsel en er ook in gelooft. En ook uh, het ziet als een hele ja, beschaafde kant van onze maatschappij. In tegenstelling wij... tot veel politici. Ja, nou niet, niet alle politici, maar in ieder geval de teneur is natuurlijk wel dat, uh, uh, dat het TBS wordt gewoon beschimd. En terwijl mensen eigenlijk niet goed op de hoogte zijn... en niet weten dat, uh, uh, dat er 20, of 30, 20 tot 30 procent uh, recidieve gevaar is. Terwijl als je uit de gevangenis komt... als de deuren van de gevangenis in Scheveningen opengaat... en iemand komt eruit die zijn straf heeft uitgezet... die heeft 80 procent kans dat hij in de fout gaat. Het is eigenlijk veel enger. Dus die, die ophef over de tbf en TBS en die negativiteit... die klopt niet. Die klopt niet met de cijfers. En ik denk dat, dat uh, deze film... Uh, ten eerste laat zien, of dat hoop ik dan... hoe goed dat gaat, snap je? Met hoeveel zorg en hoeveel aandacht mensen worden bejegend. En, um, en dat het gewoon ontzettend zonde zou zijn. Echt, echt heel erg zonde. Als door deze politieke druk die TBS kapot gaat. En nu sluit zich hierbij aan, mevrouw Breukink, als advocaat van Tony. Ja, maar ik merk er nog wel op dat je wel ziet dat uh, DEI, de justitie, steeds meer bezig is met ook binnen de gevangenis meer aanbieden. Daarom heb je ook de modernisering gevangeniswezen, waarin echt wordt gekeken om er activiteiten aan te bieden om die cijfers van recidieven meer gelijk te trekken. Want wat mevrouw Mensink zegt, klopt wel, het, het, men gaat minder in de fout na een tbs-behandeling dan dat men koud buiten komt te staan na een gevangenisstraf. Hartelijk dank. Filmmaker Dittoken Mensink en Petra Breukink, advocaat van Tony. En de film Tony, over zeven weken observatie van Tony in het Pieter wordt volgende week donderdag uitgezonden op televisie en is zondag nog in de lange versie te zien in het Ketelhuis in Amsterdam. Een aanrader Om lijkt tien mij uur voor Hoe laat, Tien uur Om tien ochtends. Tien uur ochtends in aanwezigheid van de gedragsonderzoeker kunnen mensen vragen stellen. Een aanrader voor politici, voor rechters, voor officieren van justitie en voor wie dan ook die belangstelling heeft voor TBS. Hartelijk dank gids.fm. Francisco van Jolen van de discussiesite joop.nl is aangeschoven. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben bijna toe in het Joop-debat. Maar eerste vraag die mij iedere dinsdag en donderdag weer bezighoudt. Is er nog nieuws over Wikileaks? Nou, het wordt steeds minder, moet ik eerlijk zeggen, Felix. Maar er zijn nog wel twee opvallende dingen, toch? Er komt nu naar buiten dat de, de regering van Australië... heeft uh, erover gewogen om een wet te maken... waardoor media verboden zouden worden uit Wikileaks-documenten te publiceren... omdat dat staatsgeheimen waren. Dat is gelukkig aan de kant geschoven. En precies op datzelfde moment dat daarover geklaagd wordt... dus uh, dat er gezegd wordt van uh, dat waren we van plan... blijkt dat een, een Australische oliemaatschappij... Uh, 40 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in, Burm in Burmeese olievelden. Op het moment dat daar de protesten van de bevolking aan de gang waren. Heftig. We gaan discussiëren. Tijd voor het Joop Wat. Waar gaat het vandaag over? Francisco? Ja, we gaan het hebben over uh, de positie van de werkende vrouw. Moet die nou uh, wel of niet... Uh, uh, in Israël, hoe zit het daar in Nederland mee? Is dat nou wel of niet gunstig? En Shilai Özdemir die vindt uh, dat de Nederlandse vrouw wel hard werkt, maar niet hard genoeg wordt gewaardeerd. Ik, ik ga het erover hebben met mevrouw Özdemir. Wat klopt er niet aan het beeld dat uh, verschillende col columnisten in Nederland, want daar heeft hij op gereageerd, schetsen van de Nederlandse vrouw? Het totale beeld klopt niet, dat, nee? heb, ik ook, uh, ja, uh, dat heb ik ook geschreven. Uh, ik zit niet om me heen en uh, volgens mij gaat het in Nederland met vrouwen best goed. En dat mag ook gezegd worden. Want een uh, de arbeidsparticipatie onder vrouwen is heel hoog en een van de hoogste in Europa. En men ja, richt zich op de negatieve uh, kanten ervan maar niet op de positieve. En dat ik is vind natuurlijk dat, wel uh, columnisten eigen, hè? om alleen ja. naar de negatieve kanten te kijken. Ja, en oh, mijn punt is ook... <laughs> ja. Mijn punt is ook meer... Uh, ik, ik, ik richt me ook op de vrouw die dat zeggen. Want uh, volgens mij moet je ook als vrouw inderdaad elkaar steunen... in de strijd voor verbetering van de positie van de vrouwen. En niet uh, ja, continu de vrouw zelf aanvallen op, daarop. Uh, terwijl er veel meer aan de hand is in de samenleving. Lou van Hintem schreef bijvoorbeeld in haar column... Uh, Medie, waarom teren ja. veel vrouwen liever op de zak van een man... dan hun eigen inkomen te verdienen? Waarom doen ze dat? Uh, mevrouw Usdemir geeft u eens antwoord op die vraag. Waarom teren ze liever op de zak van de man? Ik denk niet dat die uh, duiding klopt. Ik, uh, ze, ze zorgen voor kinderen van een man, van zichzelf. Ze zelf zorgen ervoor dat die man kan werken. En ze zaken zelf ook. En Nederlandse vrouwen dus werken massaal. 71% van de Nederlandse vrouwen werkt. Maar het probleem schijnt dus de deeltijd te zijn. Maar veel meer vrouwen willen dus ook meer uren werken. Dat blijkt ook uit onderzoeken. En mevrouw Van Intem zit hier. En het beeld, dat beeld klopt helemaal niet. Dat van heel veel vrouwen vrouwen. Ja, dat is waar. Heel veel Nederlandse vrouwen werken. En het is allemaal in ongelooflijk kleine rotbaantjes. Van uh, 16 uh, uur in de week. Dus ze heb ik allemaal een baantje erbij. En het is dan voor de tweede vakantie of iets dergelijks. Of misschien voor de derde jurk. Maar wordt totaal niet serieus genomen. Een van de um, momenten of manieren waarop je dat uh, ziet, is als het gaat over kinderopvang. Hè? Want er wordt bijvoorbeeld gezegd, nou de kinderopvang uh, wordt te duur. Wat op zichzelf ook helemaal niet waar is, maar goed, laten we zeggen... hij wordt te duur, want de vrouw verdient te weinig. En dan kan mevrouw net zo goed thuis blijven om op de kinderen te passen... want waarom zouden we dan haar hele salaris in de kinderopvang sturen, of naar de kinderopvang sturen? Daar leer je twee dingen van. Punt één, die vrouw verdient dus inderdaad veel te weinig. En punt twee, kinderen worden helemaal niet gezien... als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen. Want ik bedoel, die kinderen zijn ook van meneer. Dus waarom zou je alleen naar het salaris van mevrouw kijken? us de is meer, de vrouw verdient gewoon te weinig. Ik bedoel, ze kan net zo goed thuis op de kinderen gaan passen. Ja, maar je kunt toch ook tegen die man, ja de um, bedoeling is dat het dat een discussie wordt? Nou, kijk, ja, dus, uh, je moet denk ik uh, het, het breder zien dan alleen de vrouwen. die dus deeltijd werken. omdat ze, zoals mevrouw van Hint, omdat dat leuk willen hebben. Dat is denk ik niet het helemaal het geval. Er is in Nederland een moraal. arbeidsmoraal van de vrouw hoort niet voltijd te werken. En dat is niet een moraal waar, wat alleen door vrouwen gedragen wordt. en waar vrouwen zich aan houden. maar de hele samenleving, inclusief de werkgevers. Maar dat is en juist dat zo is... bezwaarlijk. Dat is juist zo erg. Want daardoor zie je dat heel veel vrouwen in een Armoedeval terechtkomen. Eén op de drie uh, huwelijke strand. Hè. Als je een risico zou nemen, één op de drie gevallen... als je ziek zou worden, zou iedereen zich onmiddellijk laten vaccineren. Iedereen zou het risico veel te groot uh, vinden. 33% kans dat iets helemaal misloopt. Maar hier, nee hoor. Die vrouw maakt zich nergens druk om. Ze hebben gewoon één klein, klein rotbaantje erbij. Ze regelen helemaal niet met hun man dat het misschien wel een goed uh, idee zou zijn... om als ze dan, hè, zogenaamd volgens bepaalde afspraken... Uh, het grootste deel van de verzorging en de opvoeding voor hun rekening nemen... Dat de inkomsten die ze daarmee derven, op een aparte rekening worden gezet. Wat buitengewoon redelijk zou zijn. Als het toch echt van die afspraken zijn, waar ik helemaal niet in, in geloof. Dus het is gewoon. Ze zijn gewoon een beetje uh, dom, zeg maar, en kortzichtig. En ze zorgen slecht voor zichzelf. En het heeft ook nog eens een, een heel naar effect... op vrouwen die wel vooruit willen komen. Omdat je namelijk afgerekend wordt op dat mutsige beeld. Waar is de, meer? de vrouw is toch echt mutsig in Nederland? Ja, nou, en, en de opinies van deze opiniemakers... maakt dat er niet beter op, denk ik. Volgens mij, uh, ja, ze, ze doen mannen na... die vrouwen inderdaad er... Uh, ja, ongeschikt vinden voor uh, topfuncties bijvoorbeeld. Ik vind dat je elkaar een hart onder de riem moet steken... en juist moet benadrukken waar vrouwen goed in zijn. En die, en, en de, dan deze, deze kolonisten... is het een probleem... Ja. Uh, als vrouwen gaan scheiden, in armoede gaan leven. En volgens mij moet je uh, de vraag daarop richten. Van wat moeten we daarmee doen? Uh, en veel vrouwen zien dat nog niet aankomen. Ze denken niet aan scheiding, ze denken niet dat ze... Dus, uh, maar volgens mij moet je de vraagstelling specificeren en zeggen... Van, nou moet Nederland iets doen aan het feit dat als vrouwen scheiden ze in armoede komen? Nee, dan moet die vrouw gewoon zelf voor zorgen dat het niet gebeurt. Die moet gewoon naar de bak. Die moet gewoon voor zichzelf. zo. Waarom is wat zo normaal is voor mannen? Hè? Ze houden hun eigen uh, naam. Ze houden hun eigen baan. Ze houden hun eigen ambities. Vinden we allemaal volstrekt normaal. Maar op het moment dat vrouwen dat ook willen. ook oh god, dan is het ineens zo vreemd. Vindt iedereen vreemd? Dat zei u net zelf ook. Hè? Van ja. De werkgevers vinden ja. dat raar. De Vrouwen zelf vinden dat raar. De mannen vinden dat raar. Maar, maar why? Nou, ik denk dat als een vrouw. Uh, Nederlandse vrouwen zijn in eerste instantie heel erg verantwoordelijk. Ze uh, dus, hebben uh, een groot verantwoordelijkheidsbesef. Dus als je kinderen hebt en uh, het inkomen is niet voldoende om ze voltijd op de kinderopvang te doen, dan ga je voor ze zorgen. En uh, u zei net van uh, dat de kinderop, het kindertoeslag niet uh, omhoog gaat, volgens mij wel. Nee, of juist gaat... omlaag. Nee, hij mag best omhoog ook. Oh, nee, het kindertoeslag het... gaat omlaag. En. Uh, er zijn echt uh, signalen dat vrouwen massaal minder gaan werken... of zelfs he helemaal maar dat stoppen is toch enorm... om dat te kunnen betalen. En dat is o, toch enorm... On... Om... Ja, maar dat, dan komen we terug op waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Dat is enorm onzin, want kinderen zijn van de man en, en vrouw samen. Punt 1, punt 2. Ja. Waarom zou je ophouden met werken? Dat maakt het ontzettend moeilijk straks om je te re op, op de arbeidsmarkt. Absoluut, waarom ja. zou je niet voor kiezen in plaats van op te houden met werken... te zeggen ik wil meer uren gaan werken en meer verdienen? Dan ja. slij twee vliegen en één keer ja, uh, daar, uh, Daarin blijken dus werkgevers een rol te spelen. <laughs> werkgevers uh, vinden het niet goed als een man minder uur gaat werken. Maar ze vinden het wel goed als een vrouw minder uur gaat werken. Nou, opgelost, ik heb net dus. Want vrouwen gelezen moeten meer het gaan werken. Dat als vrouwen 4 maal 9 uur werken. dat ze meer kans maken op promotie. dan een man die dat doet. Van een, voor, op een man rekenen ze voltijds. Dat is dus werkgevers. En. Ja, daar moet iets aan gedaan worden, aan de mentaliteit bij de Ongelooflijk veel reacties op jo.nl. Francisco, ik heb er geen tijd meer voor. En de uh, dames willen best nog verder discussiëren. Zometeen in het programma Lunch kan dat mogelijk, Jurgen? Nou, sterker nog, we hebben samen aandacht voor een mooi boek... wat ook in het verlengde hiervan overgaat. Een boek van Marianne Zwageman, waar het woord mutsen heel vaak in voorkomt. En dat heeft ook te maken met de vrouwen emancipatie? Ik hoorde het net, uh, net heel ook heel een paar keer vallen hier, ja, dus. De ja? ja. u kent dat boek? Ook? Vrouw, de ja, ik ken dat boek, U kent dat boek ook, mevrouw Ustermeer? ja. Mag ik u beide danken, uh, Gila Özdemir en journalist Malou van Hintum... die uh, van die column van mevrouw Özdemir zich ongelooflijk over kan opminden. Jurgen, wat gaan we doen een lunch? Nou, in ieder geval even hier wat stoom afblazen. Uh, uh, verder hebben we het mediaforum met Jury Boom en uh, Wilfred Gené En uh, de stelling in stand.nl, die luidt als volgt. In tijden van crisis is het terecht dat pensioenen worden verlaagd. In tijden van crisis is het terecht dat pensioenen worden verlaagd. Uh, Joop.nl, daar moet u op kijken als u meer wil weten over de discussie van zo even. Want ik geloof dat dit het onderwerp is geweest... waar het meest op is gereageerd de afgelopen tijd. Op de site Joop. Het zou zomaar kunnen, zegt Francisco. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Daar.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 En waarom. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We zijn benieuwd. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. U heeft ingesproken dat u antwoord wilt op de vraag: Ik wil weten of het financieel haalbaar is om mijn droom waar te maken van Amsterdam naar Peking, fietsen voor een goed doel. Sorry.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 De brandweer is er in 8 minuten. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met BAV topkwaliteit, zoals Care Plus brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. BAV, de mensen die van dieren houden. Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook?